This is Amvi's Broadcasting Corporation, ABC. De lekkerste kip is niet alleen vers en halal geslacht... maar vooral goed gekruid, zoals slechts Popeyes dat kan. Haal nu je kip of sandwich, pittig of mild. Share love, share Popeyes. Love that Popeyes. Iedere donderdag, de Rauw Radio, bij ABC. Van harte goedemorgen en welkom. Het is weer donderdag, 30 mei. We gaan presenteren de Ruil Radio. Ik doe het niet alleen, ik doe het samen met mijn assistent Selina Gomez. She's back. De Bimak, back in the love chair. 464. 3x5. Of je stuurt de appje naar 825-4040. Goedemorgen. Elke donderdag van 11 tot 12 doet Brian Kamperveen on ABC 101.7 de Ruil Radio. Ik heb ze gevraagd om mijn man te ruilen en stap hebben mijn man te ruilen. Ik heb nu een andere man mee. De Real Radio, elke donderdag om 11 uur met Brian Kamperveen. Het wordt steeds gezelliger in Paramaribo. Steeds meer keuze uit een diversiteit aan plekjes voor een leuke komakandra. Maar de keuze is meestal snel gemaakt. Het oudste en bekendste plekje voelt toch altijd het meest vertrouwd. Het vat, dat namen. En op het grote terras is er genoeg ruimte voor een eigen plek. Een stukje privacy is natuurlijk altijd welkom. Voor die borrel en vooral voor die Tori. Het Vat S'morgens koffie en ontbijt En voor de lunch en diner is er keuze zat Het Vat Voor veel meer dan dat Are you je to get crazy with this, eh? je you know I'm local <laughs> Kiezen You know I'm local. <laughs> to the one on the flame boy, your yeah, temper just toss that ham in the frying pan. I like stand done when I come and slam. Yeah, I feel like the sun of Sam. Don't make me wet shit. I think the check, I'll be going like the gentleman like pink. Yeah, the lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big four. Oh, bro. I got to maintain. Informatie Cypress Hill. Insane in the midbrain. We hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen, dit is de Rau Radio. Abom, doei, doei, doei doei doei, doei doei doei doi. Zo, dat was een mond vol van Engelbia. Ze heeft dus heel veel, je hebt het gehoord. Van baby spullen, volwassen kleren. Kinderkleren. Kippenmes, metalen palen om kleren op te hangen. Zo'n metalen bak die je voorop zet uh, voor de vuilniszak uh, wow. Ze is op zoek naar beltengoed en naar scherp zand en bouwmaterialen. Yeah. En uh, er is ook nog Inge Bareikje op 3 keer 8, 2884. Verder een diepvries, dakgoten, gereedschappen en plantjes. Daarvoor bel je naar 855-1983. 464 3 x 5, het nummer van de Rauw Radio. Goedemorgen Magda. Magda nog steeds op zoek naar een kamerkoelkast. In goede staat. Heb je er eentje dan bel je Magda. 85 31 574. De Rauw Radio, goedemorgen. Oh, 855 1903. Yeah, thank you, Will. Okay, bye-bye-bye. Pilot up this ship if I dip with the ultramonic dream Hot from the red-black bean Now that you believe in the unseen Look, but don't make the australian A nigga like me got one insane Cypress Hill, insane in the brain Janet is nog steeds op zoek naar een uh, woning omgeving Quata-Charlesburg. Tot 8000 surrut. Je bereikt Janet op het telefoonnummer 858-6365. Met de complimenten van het VAT aan de Kleine Waterstraat doen we de Radio. Dit is Karen White. The way I feel about you. Doe dat in keihard op 101.7 FM Stereo. ABC Worldwide.